12 uur. Waterbouw gemoet met het nws journaal Bij Libië zijn dit weekend waarschijnlijk vele tientallen mensen verdronken... die proberen de oversteek naar Italië te maken. Een rubberboot die vanuit Libië was vertrokken... maakte na enkele uren water en zonk voor een deel. 26 opvarenden zijn gered. Ze zeggen dat 84 migranten zijn verdronken... onder wie een pasgeboren baby. Een andere boot verging gisteren met een onbekend aantal slachtoffers. Aanhangers van de Siedische leider Al-Sadr zijn na 24 uur vertrokken uit de groene zone in Baghdad, een deel van de stad waar de regeringsgebouwen staan. Gisteren waren honderden demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen om politieke hervormingen te eisen. Premier Ababi wil hervormingen doorvoeren, maar wacht al lange tijd op steun van het Iraakse parlement. Greenpeace slaat alarm over het vrijhandelsverdrag TTIP dat in de maak is. De Milieuorganisatie onthult morgen geheime documenten over de overeenkomst tussen de VS en de EU. Daaruit blijkt volgens Greenpeace dat de EU bereid is de VS te volgen in slechtere keuzes over milieu, voedselveiligheid en klimaat. Zo mogen in de EU nu alleen nog bewezen veilige producten op de markt komen. Onder druk van de VS zou dat worden veranderd. Spelende kinderen hebben in een tuin in Arnhem een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het projectiel, een Engelse granaat van 25 pond, lag in de tuin van een onbewoond huis in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom meegenomen en op de hei bij Rozendaal tot ontploffing gebracht. Het weer vannacht overwegend helder en droog. Het koelt flink af, van 5 graden aan zee tot net onder nul in het binnenland... Morgen flink wat zon, maar ook een stevige zuidwestenwind. Het wordt morgen 13 tot 18 graden. Later meer bewolking en in de nacht naar dinsdag ook regen. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Er Komm, folge Jesus, Komm, folge Jesus, der fiel Komm vor den Jesus diesen Tag Even